Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft de oppositie de VVD onder vuur genomen. Onder meer GroenLinks en D66 vinden dat de VVD te weinig doet om de problemen bij justitie en politie op te lossen. PVV-leider Wilders verwijt VVD-fractievoorzitter Zelstra dat hij het sluiten van de grenzen een droombeeld noemt. De PVV wil de grenzen sluiten, maar Zelstra zegt dat dat geen zin heeft.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 De meeste gemeenten geven aan dat ze genoeg plek hebben om asielzoekers te huisvesten. Maar bij een kwart van de gemeenten is dat niet het geval. In Amsterdam heeft de publiek afscheid kunnen nemen van Joost Zwagerman. De kist met het lichaam van de schrijver was daar vanochtend naartoe gebracht. Op en rondom de kist lagen bloemstukken en er stonden foto's van de schrijver. Er werd muziek gespeeld vanaf zijn iPod. Joost Zwagerman maakte vorige week een einde aan zijn leven. Hij kampte met depressies. Later vandaag wordt de schrijver begraven waar dat gebeurt is niet bekendgemaakt. Tegen kickbokser Badr Hari is in hoger beroep drie jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie is hij schuldig aan mishandeling... van zakenman Koen Everink in de zomer van 2012. De rechtbank veroordeelde Hari vorig jaar tot anderhalf jaar cel... maar daartegen gingen zowel het Openbaar Ministerie als Badr Hari zelf in beroep.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen knooppunt Eemness en de afrit Bunschoten 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. A4 Den Haag Amsterdam tussen de knooppunt De Hoek en Bad Hoefdorp 6 zes kilometer. Daar is de politie bezig met een onderzoek na een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Utrecht over de A12 en de A2. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer, ook na een aanrijding.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 Ja, en dat is de bekende tune hè, van dat programma. Dat heet de vinyljaren en waarin wij het uitsluitend uh, over vinyl gaan hebben. Jawel, echt waar. We draaien niet alles van vinyl hoor. Dat kan helaas niet. Maar uh, dat zou uh, te veel geshow zijn. mogen we een verhuiswagen hebben. Als je 50 LP's moet meenemen, dat doen we niet. Maar we gaan wel uh, natuurlijk gewoon het op de gebruikelijke manier doen. We hebben de nieuwe binnenkomers uit de lijst. Uh, de vinyl 50 en euh, daar zitten weer een paar euh, leuke en ook een paar heftige dingen bij. Euh, na het nieuws van drie uur draaien we natuurlijk uiteraard de top drie en ook dat is een vrij heftige vandaag. Oeh -oeh. Je kan wel merken dat, uh, dat metal fans en hardrock fans uh, graag een kopen, want uh, er staat aardig wat van dat spul in. Maar goed, het is. Uh, de wens van de luisteraar, want die kopen die platen en de lijst wordt natuurlijk aan de hand van de platenverkoop weer samengesteld, zoals dat vroeger ook altijd ging. Er zijn een groot aantal platenzaken die, die eraan meedoen en dat kunt u ook zien. Als u de, lijst, de hele lijst wil zien of misschien ook zelfs wil beluisteren, dan kunt u dat doen via www.viniel50.nl en daar ziet u dan de hele complete lijst. Eh, ook leuke eh, wetenswaardigheden over de eh, artiesten die erin staan. De recensies, kortom, het is gewoon een hele leuke site. Als je vinyl aanhanger bent. En ja, je hoeft niet al die LP's te kopen. Je kunt gewoon via linkjes kun je ze afspelen in, in Spotify. En als je dan echt denkt van, hé, hey, dat vind ik een leuke plaat. Nou, dan kun je hem altijd nog gaan kopen. Het ja. is wel een handige manier om, eh, om ze voor te luisteren, zou ik maar zeggen. En verder hebben we natuurlijk, zoals te doen, gebruikelijk elke week ons classic album. Oftewel onze klassieke LP. Geen klassieke muziek, maar wel een klassiek album. Een album dat in het verleden al hoge ogen heeft gegooid. En vandaag gaan wij, als tegenhanger voor de vele stevige muziek... gaan we vandaag maar een beetje het houden met een Braziliaans sfeertje. Het is ook wel lekker om het een beetje warm te krijgen... als je naar buiten zo kijkt. Die somberheid allemaal. Vocht en regen. Nou, misschien krijg je het dan van, uh, van het album... wat ik heb uitgezocht. Dat u uh, voor deze week krijgt u het wel een beetje warm. En dat is Sergio Mendes en Brazil 66. U kent ze natuurlijk even Maschenada en Aqua di Bebe, En nog meer van dat soort... Uh, Prachtige, prachtige liedjes. En ik uh, ga jullie zoiets meer over vertellen. We gaan eerst gewoon lekker naar die muziek luisteren. Ja. Want het is gewoon lekkere muziek, dus dat gaan we dus eerst maar eens even doen. Een aantal jaren geleden is het eerste nummer wat we ervan gedraaid, eh, van gaan draaien. Nog eens overgedaan door, door de Black Eyed Peas. Dat vond ik. Samen wel met Sergio Mendes trouwens. Maar ik vind deze versie, de originele versie, dus gewoon veel leuker. Ja, hier komt hij. MASH CANADA Que o quero passar, pois o samba está animado. O oh, que eu quero em samba este samba que me de maracatu Esse veio, samba de preto veio o samba de preto, mas que nada. O um samba com a. Samba is animado. O que eu quero é Este samba que me maracatu. É Samba de preto, Samba de preto. Mas que nada. Um samba como Dat is dan uh, Sergio Mendes... <coughs> en Brazil 66. Jammer dat het maar zo'n kort liedje is. Uh, want voor mij wel wat langer mag het duren eigenlijk. Goed. <laughs> Sergio Santos Mendes... Uh, ja, hoort, uh, op uh, Portugese uitspraak staat er ook achter... maar daar ben ik niet aan. Uh, is geboren op uh, 11 februari 1941. Uh, in, en is een Braziliaanse muzikant. Hij heeft over... Uh, meer dan 55... Releases en speelt Bossa Nova, uh, die zwaar gekrossd is, zal ik maar zeggen gekruist ge is met jazz en funk. Hij was uh, genomineerd voor een Academy Award voor de Best Original Song in 2012 als co-writer van de, het liedje Real in Rio from, uh, uit de gelijknamige film Rio. Mendes is getrouwd met Grazinha La Zo zal het wel uitgesproken worden. Die, um, um, die al met hem speelt sinds, de, uh, sinds het begin van de jaren 70. Uh, Mendes uh, heeft uh, ook samengewerkt met uh, vele andere artiesten. Zoals, uh, zoals bijvoorbeeld The Black Eyed Peas. Ik noemde het straks al. Met uh, wie hij het nummer Machiquenada. Uh, opnieuw opnam in 2006. was dat was al, al zo lang geleden. Geloven zeg. Goed, nou. Uh, wat wij uh, nu van hem hebben... dat is, uh, dat is het album uit, uit... ja, wanneer zal het zijn? Uh, een beetje begin jaren 70. Toen kwam dit... Uh, dit prachtige verzamelalbum uit. Sergio Mendes en Brazil... 66... En uh, daar staan prachtige stukken op. Zoals natuurlijk wat u hoorde: Mash Canada, Pretty World, Pool on the Hill, Scarborough Fair. Uh, Bim Bom, With a Little Help from My Friends. Aqua di Bebe, Festa. and The Look of Love and Triste. Uh, aardig wat nummers ook van, uh, van Jobim. Hè, de bekende artiest uit Brazilië. The Sound of the 60s. The Sound of the 70s. The Sound of the Century. Die. Elementally satisfying sound That mixes subtitely With uh, excitement Subtility with subsidence. Zo moet ik het zeggen Dus nou, dat uh, is wat er op de hoes staat um, En nu gaat er dus nog veel meer van horen De komende uh, Tijd De komende twee uur Dan ga ik nu eens even kijken naar de, de sidekick daar achter de <laughs> Verscholen achter een beeldscherm um, Ja Ja nou, we gaan naar de vinyl 50. Ja. En we gaan het hebben over de nieuwe binnenkomers. En dat zijn, uh, dat zijn er weer een aantal, hè? Uh, ja, elf stuks, om maar lief te zijn. Om precies te zijn. Oh. En uh, ja, de eerste nieuwe binnenkomer... Um... Ja, ja, ik hoorde het al. Ja, de eerste nieuwe binnenkomer is... Uh, none other than Slayer. <laughs> Jawel. De, de, een van de weinige uh, heavy metal bands die het uh, tot in de top 2000 schopt. Jawel. En uh, ze hebben pas uh, hun elfde studioalbum uh, opgenomen. En dat is sinds 11 september uit. Uh, mooie datum. 11-9. Ja, <laughs> ook op vinyl dus. Ook op vinyl. En uh, hij komt binnen op nummer 46 en van het album... Repentless gaan we luisteren mm, naar of niet? Die keuze is dan nu. <laughs> <laughs> gaan we in ieder geval luisteren naar het gelijknamige nummer Repentless. Hier is Slayer. Uh, Hartelijk hard liefhebbers, harder die radio, anderen zet maar wat zachter... Dakker. Harry. Nou, ik ben ooit eens naar een uh, concert van ze geweest. Dat is al een tijdje terug. Ik ben maar. zo blij dat het een kort liedje was. Maar... Oh. Nou, oké. Okay, ik hoop dat u er nog bent, dames en heren. Want, uh, dat er u komt het overle overleven. Ja, heeft. er komt ook nog andere muziek, hoor. Dat u, dat denkt, dat ja. u niet denkt van dat we ineens... Uh, een uh, metalprogramma hebben. Uh, dat, uh, dat is niet zo. Maar deze staat toevallig op... Uh, in de, die is past binnen. Dus, en we draaien in principe bijna alle uh, nieuwe binnenkomers. Dus uh, ook bijna, deze. Ja, bijna wel. Uh, ja. Goed. Is er een nieuwe Frans Bauer binnen? Dat ruikt me niet, hè? Uh, uh, <lacht> Ja, ook, tuurlijk. Uh, nee, uh, ja, uh, dat doen, okay, uh, doen we ook. Dan Go houden wij het geluid stil en dan uh, doen we andere mensen weer een plezier. Zo is dat. Oké, okay, nou, we gaan verder met uh, het Classic Album. We wisten het maar een beetje af. al die mensen die een beetje zenuwachtig zijn hoe <laughs> we <van> het vorige <laughs> nummer. Uh, um, gaan we nu weer een nummer draaien van uh, Brazil 66. En die pakken het wat positiever aan. Namelijk Pretty World. Het is... Brazil 66 Why don't we take a little piece of summer sky hang it on a tree For that's the way to start to make Het is gewoon, gewoon lekker, lekker zo'n beetje bij wegdrongen. ...dat je die prachtige stranden in Brazilië ziet, Copacabana en zo, weet je wel. Mm -hmm. <coughs> ja. Wij palmen. Ja, zoiets. Arme zonnetje. Alle, ja, Al Sergio Mendes' jazzplaten jazz platen op het Atlantic label... ...door Nasui en Amut Ertugun, wat de grote bazen waren daar... ...hadden slechte verkoopcijfers. Uh, maar werden wel als creatief uh, bestempeld. Richard Adler uh, suggereerde dat. Uh, of stelde voor eigenlijk. dat Mendes en de groep in het Engels gingen zingen. Uh, naast de het Portugese taal die Mendes zelf uh, had gevraagd. En uh, Adler. Uh, de, uh, zocht dus naar wat Engels. Uh, op, op Eng Engelse taal gebaseerd materiaal. Zoals uh, bijvoorbeeld het nummer Going Out of My Head. In, uh, in orde, oftewel om goed Engels te kunnen leren zingen... Uh, had Adler voorgesteld dat de groep twee Amerika Amerikaanse uh, zangeressen zouden aantrekken... die uh, zowel in uh, uh, Engels als Portugees konden zingen. Uh, <coughs> Meneer Adler die, uh, belde zijn friend Jelly Dunnan... en... Uh, en vooral ook A&M uh, Records oprichters Herb Alpert en Jerry Moss. En uh, annonceerde zo een auditie voor uh, Sergio Mendes' nieuwe groep... die dus Brazil 66 zou gaan heten. Um, Alpert, Herb Alpert is dat natuurlijk, en meneer Moss... die gaven Mendes een contract. En uh, dat resulteerde gelijk in een aantal uh, heel of grote hits... zoals het eerder, al eerder gehoorde MASH Canada... Nou, het album wat ik hier onder handen heb is een, is een verzamelaar eigenlijk. Uh, die heet dus dan ook gewoon Sergio Mendes en Brazil 66. Er staan uh, niet zo gek veel nummers op eigenlijk. Als je het goed bekijkt. Het zijn er maar uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nummers staan er maar op. Maar ja, er zijn ook over het algemeen. Sommige zijn wat langer en andere zijn wat korter. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon lekker om naar te luisteren. Straks meer, maar eerst weer naar de... Uh, we vinden 50 nieuwe binnenkomers. Ja, ja, ja, ja, ja. En op uh, nummer 41... Ja, je, je hebt nou toch wel wat fatsoenlijks, hè? Ja. ja, ja, ja. als moet ik weer mijn koptelefoon nee, hoor. Nummer 41. Een oud-gediende... Bill Wyman heeft een uh, bekend van... als bassist van uh, The Stones, uiteraard. Heeft uh, na 33 jaar... Uh, zijn... Uh, uh, zijn eerste solo-album uitgebracht. En uh, dit is uh, gebaseerd op uh, zijn uh, invloeden. Zoals Tom Waits, uh, Leonard Cohen en J.J. En uh, Ja. Uh, uh, het is een, uh, een beetje een apart uh, album met uh, verschillende stijlen en genres die hij uh, een beetje ja, samengevoegd heeft in een grote kookpot. En uh, daar is het volgende album uitgekomen, Back to Basics. En uh, van dat uh, album gaan we draaien. I'll pull you through only one thing now in your mind and that's time. There's only one hand that's easy to find and that's mine. Liever dan Slayer, hoor. Bill Wyman, dus oud bassist van de Stones. Maar dat is hij al een hele tijd, is hij daaruit. En uh, dat is al sinds, even denken. Uh, begin 90 jaren of zo. Het laatste concert wat hij meespeelde bij de Stones. dat was uh, in de Steel Wheels Tour. Um, en die heette in. Nou, ik weet, ik weet niet meer hoe die in, in Europa heette. Had hij een iets andere naam. Maar dat was in ieder geval 89, 90. Toen speelde hij voor het laatst mee. Daarna. Um, uh, ...vertrok hij en uh, ging hij voor zichzelf beginnen. Nou, we Bill Warman natuurlijk onder andere met de Rhythm Kings... ...hele leuke dingen gedaan in Hij Samenwerkte met grote jongens, zoals onder andere Georgie Fame en dat soort mensen. En daarmee had hij dan echt een soort Rhythm Blues bandje... ...en dat klonk allemaal zo lekker voor de Rhythm Kings. Uh, ze, ze blijken elkaar toch een beetje te inspireren, hè... ...want zijn oud collega Keith Richards natuurlijk... ...die komt aanstaande aan, uh, vrijdag over een week... Met een, uh, met een nieuw album, uh, Cross-Eyed Heart. Dus dan zijn er weer twee oude stones... die met een prachtige stolen plaat op de markt zijn. En dat album van Keith Richards kan ik u aanbevelen. Want ik heb er al wat stukken van gehoord. En u ook, want we hebben ze al een paar keer gedraaid. Een aantal ervan. En dat is gewoon lekker. Lekker. Te gek. Goed. Nee. Um, dat was Bill Biden. Dus nieuw in de vinyl top 50. En wij gaan naar, uh, weer weer erom naar Brazil Sticks. Six... En dat uh, de muziek van Lennon McCartney... dat weten we natuurlijk, dat de muziek van Lennon McCartney... voor vele uitvoeringen vatbaar is... en geschikt is, dat blijkt maar weer... tot zelfs klassieke versies aan toe. Maar ook Sergio Mendes... Uh, heeft uh, twee stukken op dit album... twee stukken maar liefst... Uh, genomen van de heer John Lennon... en de heer Paul McCartney. En daar is dit er eentje van. En dat is een hele leuke versie van... het nummer dat voorkomt in uh, de televisiefilm The Magical Mystery Tour full on the hill. It is Sergio Mendes and Brazil 66. hele aparte versie van uh, het nummer Full on the Hill. En als je gewoon eens, uh, eens even kijkt uh, wat hij allemaal gedaan heeft, deze man. Nou, zijn eerste album uh, van Sergio Mendes, dat heette Dance Moderno op Philips. Daarna 1962 kwam hij met Ken Balls Bossa Nova, dus een Riverside Capital Records. 1963 uh, voort je Adinda nou, uh, nou weet ik veel, allemaal uh, The Best of Brazil. Het <unsafe problemen> staat er in het Portugees. De Swinger from Rio. 1965 eh, bracht hij In Person of El Matador op Atlantic. 1965 ook Brazil 65. Eh, The Brazilian Back op Capital. 1966 The Great Arrival op Atlantic. 1966 Herb Alpert present Sergio Mendes en Brazil 66. Het was het eerste album dus op het A&M label. 1966. Equinox op A&M. 1967 Quiet Nights op Philips. 1967 The Beat of Brazil alweer op Atlantic. 1968 Look Around op A&M. 1968 Full on the Hill, nummer wat u net hoort, het album, dat heette zo. 1968 ook Mendes Favorite Things op Atlantic weer. 1969 Crystal Illusions weer op A&M. 1969 Yeme Yemele. Dat ook weer op AMM. Dan Live at the Expo op Arnhem. Uh, Stillness op Arnhem. 1971. Pais Tropical. Uh, Foresider kwam uit in 1972. Nege het Primal Roots. Uh, 1973. In concert. Love music. Vintage. Sergio Mendes. Uh, nou ja, kortom, de man is uh, zo verschrikkelijk actief geweest. En zijn laatste album dat kwam dus uit in 2014. Ja, dus kan je nagaan wat hij allemaal uh, gedaan heeft. Uh, het, het feit dat diverse platen op diverse labels zaten... dat was eigenlijk omdat ze een deal hadden. Mendes zat onder contract bij Atlantic. Maar uh, Hulp Elpert van A&M Records wilde hem ook graag hebben. En toen werd er een deal gemaakt tussen de beide platenmaatschappijen... dat Sergio Mendes als soloartiest gewoon bij Atlantic zou blijven. En eh, met Brazil 66, dus Sergio Mendes en Brazil 66... mochten dan gaan platen maken bij AM. Vandaar dus die verschillende platenlabels. <coughs> dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Hé? Huh? spannend om dat allemaal te weten. Goed, we gaan naar de... We gaan naar de vinyl 50. De nieuwe, weer een nieuwe binnenkomer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En... Uh... Album van een uh, Noorse alternatieve uh, rockband Rot genaamd Rot ro rock. Oh, rock. Rock. Oh rock. Oh rock, rock. Ook dacht je zei rock. Oh, Dacht je zei rockband. Nou, Oké, okay, <laughs> ga door. Uh, genaamd uh, Madrugada en wat dat betekent, ik weet het niet, maar zo heten ze. En uh, de fans, uh, zeker in Noorwegen en uh, Duitsland. Uh, hebben met uh, spanning ge gewacht... op dit tweede album. En uh, het is een uh, dubbelaar. Heb ik inmiddels al gezien. Maar liefst 34 nummers. Zo. Zijn productief. Jawel. Jawel. En uh, van het album The Nightly Disease... gaan we luisteren naar... View from a Hilltop. Ja. hilltop, shady canvas sky, high above the countryside, far from the working day, oh far from the working day, see the little people going off to work in the rain, Do the share of work, and we see them coming back again. And train keeps rolling by. The trains keep rolling by, like trains keep roll. rolling You're from a hilltop Sleepy mining town Shade of a blackbird Sleepy mining town It's a mystery to the city man like a little stone inside your hand inside your hand see the little people going off to work in the rain all oh, they do to the share work and we see them coming back again. Little, little people run by Trains keep rolling by Keep rolling by Trains keep rolling by Keep rolling Trains keep rolling Verrassend? Ja, dat is inderdaad heel verrassend. <laughs> lekker, gewoon lekker. Lekker akoestisch. En uh, dan gebronst stemgeluid. Het, het valt me trouwens wel op dat, uh, dat die mensen die platen kopen, die dus vinylplaten kopen, uh, toch wel mensen zijn die een toch wel wat uh, aparte smaak hebben, een alternatieve smaak. Uh, ik, heb nog niet, yep. uh, ik heb nog niet gezien dat er bijvoorbeeld, uh, nou zeg maar, uh, het echte populaire werk, dat het dat, dat, dat, dat, in, in die vinyl nee. 50 staat. Nee, het zijn wel de, de, de alternatieve muzieksoorten. En in sommige gevallen de extreem uh, alternatief. Uh, dat die toch uh, meer verkocht worden op vinyl. Ja, nou ja, goed, dat is wel lekker. Want dan hoor je ook af en toe zoiets anders. He, dan de gebruikelijke meuk die je ja. normaal gesproken op de radio hoort. Dus en dat dan is, is er ook ruimte ja. voor verschillende genres. Ja, en dat is het leuke. Het is een zeer gevarieerde lijst. En alle stijlen van muziek komen erin voor. Er kan jazz in voorkomen. Er kan rock in voorkomen. Easy listening kan erin voorkomen. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, als we het over easy listening hebben... gaan we natuurlijk weer eventjes naar... Uh, Sergio Mendes en Brazil 66. En die hebben nu een liedje gekozen. Geschreven door Paul Simon. Uh, het is... Uh, de manier waarop we het opgenomen hebben... is het eigenlijk een beetje een keltisch nummer. Want officieel heet het... Scarborough Fair Canticle. En die Canticle, dat is een... Uh, dat is een, een, een ja, een keltisch nummer. Een beetje boeit van zou ik maar zeggen. En uh, dat loopt er op de plaats van, uh, van uh, Simon en Garfunkel... Uh, dwars doorheen. Uh, we hebben dat... Uh, ik heb zo'n zo koortje, daar hebben we dat mee uitgezocht, maar nou, dat is echt wel ingewikkeld hoor, hoe, de, hoe ze dat geflicht hebben. Maar goed, um, Scarborough Ferdus en nu in de uitvoering van Sergio Mendes en Brazil 66. je van afgemaakt hoor. Ja. Nou, niet muzikaal gezien, want dat zit verdomd goed in elkaar. Dat uh, is geen probleem. Maar uh, de tekst bestaat geloof ik uit vijf coupletten. Ze hebben er maar één gebruikt. Dus dat, uh, geen zin om die hele tekst uit hun hoofd te leren waarschijnlijk. Of zoiets in die, uh, in die richting. Maar dat nummer heeft veel meer coupletten dan, uh, dan wat we hoorden. Maar goed, dat geeft niet. Het was een lekker arrangement. Het is, uh, ja, het is gewoon lekkere muziek om naar te luisteren. Niet waar? Jawel. Oh, Zeker weer. weten van wel. Oh, en dan is het goed. Ja. Krijgen, wat krijgen we nu uit die vinyl 50? Uh, dat is uh, nieuwe binnenkomer op 35. En dan gaan we naar uh, onze zuidenburen. Ach, Belgische hier. De Belgische elektropopband uh, Oscar en de Wolf. Oscar en de Wolf? Ja. Ja, ja. En dit album uh, is al hier uitgekomen op, uh, in 2014, dus ruim een jaar geleden, en is dan nu pas uh, op vinyl. En uh, van hun uh, alle, ja, het is ook wel hun debuutalbum, uh, getiteld Entity. Gaan we luisteren naar Dreamcar Ocean Bride. Ja, dat is weer een heel ander. <lacht> Hele andere, andere stijl, ander genre. Andere. Ja, en uh, zo verrassend uh, is die uh, Vinyl top 50. En dat vind ik elke week eigenlijk. Ja. Er staat van alles wat in. En iedere keer uh, bij sommigen is het echt een verrassing wat dat is. Want wij ja. hebben. Uh, het, het, het is vaak een beetje, een beetje laat dat hij er is. En we hebben niet altijd tijd om ons voor te luisteren. Dus voor ons is het soms ook een absolute ja, verrassing. We, ja, waar zit hier af en toe net zo verrast te wezen... als u misschien thuis ja. voor uw, voor uw radio. Hé, hey. hey, wat is dit nou weer? Ja. Goed, Bim Bom is het volgende nummer. Geschreven door meneer Gilberto... van uh, Sergio Mendes en Brazil66. I'm nummer alweer van de eerste kant van dit album van Sergio Mendes en Brazil '66. Zo het greatest hits album staan er gewoon lekkere nummers op. En we gaan er natuurlijk straks de tweede duur mee verder. Maar je hebt eerst nog een nieuwe binnenkomen. kan ja, ja ja ja ja. Uh, dat is uh, band trio is het eigenlijk uh, genaamd Low. En zij hebben een uh, uh, studioalbum uitgebracht komen uit Amerika overigens. En uh, zij uh, hebben een album uitgebracht onder de titel Ones and Sixes. En van dat album gaan wij horen. Into You. Met dit trio low zijn we het eerste uur alweer doorgekomen van uh, de jaren. Straks na het, nieuws van, uh, na het nieuws van drie uur krijgt u natuurlijk de top drie. En die is weer uh, behoorlijk gewijzigd. We hebben nieuwe nummer één. En uh, nadat ik het vertelde aan uh, mijn uh, lieve Angela... toen sprong zij een gat in de lucht... Ja, ik heb het wel weer gedicht hoor, dat gat. Ja, maar er sprong nog een gat in de lucht. En dat belooft wat. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan eventjes naar het nieuws en het weer van drie uur. Ik zie u straks weer aan de andere kant. En um, tot zo dus. Tot zo, tot zo.